1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het waterschap Hunze en Aas helpt de Duitsers met het vullen van zandzakken. Een werklunch zometeen met dijkgraaf Alfred van Hal. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Fractievoorzitters en Kamervoorzitter overleggen over inhuldigingskwestie. Premier Erdogan waarschuwt betogers. Het geduld is op, zegt hij. En de voedselindustrie en de overheid gaan fraude harder aanpakken. Wolkenvelden trekken over vanmiddag, soms heel even de zon. Vanuit België gaat het geleidelijk regenen. 17 graden in het noordwesten, 23 in Limburg. En de zuidwestenwind waait stevig. Morgen en zondag blijft het droog met geregeld zon. Dat dus in op zaterdag komen er buien. Zometeen spreken de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... onder leiding van voorzitter Anouska van Miltenburg... over het mogelijk weren van Geert Wilders... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Politiek verslaggever Margreet Boer. Magreet, dat gesprek tussen Van Miltenburg en de fractievoorzitters... waar moet dat over gaan? Nou ja, het blijft nog steeds een beetje onduidelijk... wat er nou precies is gebeurd rond de samenstelling... van de commissie in en uitgeleide. Die commissie die begeleidt de nieuwe koning... als die bij de inhuldiging de kerk inloopt. Dat is heel eervol als je daarmee uh, bij mag zijn, als je daarmee mag lopen. Maar de vraag is nu, is Geert Wilders bewust buiten deze commissie gehouden? En zo ja, wie heeft daar dan de hand in gehad? Nou, er is een brief geschreven door de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred. De graaf die heeft de hele procedure nog eens uitgelegd en gezegd hoe dat zo is gekomen, uh, wie erin mogen en dan is er gezegd van we hebben vooral gekeken naar anciëniteit. dus de langzittende leden die zouden erin zitten uh, en. Verder lees je toch dat er een heel geschuif en gepuzzel is geweest... ook tussen die langzittende leden. Want het allerlangzittende Eerste Kamerlid, Gerrit Holdijk... is weer gevraagd zijn plekje af te staan. Nou ja, dus het roept allemaal vragen op. In ieder geval bij Wilders nog, maar ook bij andere partijen. Uh, van, uh, is het wel allemaal zoals het in die brief staat? En er zijn eigenlijk ook nog wel wat vragen... over de rol van Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. Was, wat wist zij nu wel en wat niet? Dus vandaar uh, dat extra overleg zometeen. Ja, want van Miltenburg... Daar over gesproken, die heeft gisteren al gezegd, ik wist van niks. Ja, dat heeft ze heel uh, klip en klaar gezegd in de Tweede Kamer. Uh en uh, zij uh, heeft aangegeven ik wist van niks en ik kan ook niet in het hoofd van Fred de Graaf kijken, dat soort dingen. Maar in de brief die Fred de Graaf, de voorzitter van de Eerste Kamer, geschreven heeft, staat dat alles in nauwe samenspraak is gedaan met Anouska van Miltenburg. Dus ja, dat strookt weer niet helemaal met haar eigen woorden van gisteren. Daar willen dus een aantal partijen ook antwoord op. En verder heb je nog de Eerste Kamer zelf. Die wil ook nog weten hoe dat allemaal gaat. Dus daar leven ook nog vragen. Die willen daar volgende week weer over uh, vergaderen. Uh, want ja, het is toch de positie van hun voorzitter die ja. ter discussie staat. Dus al met al houdt het de gemoederen hier nog wel even bezig. Dat betekent dat één van die twee voorzitters, de Graaf of Miltenburg, niet helemaal de waarheid spreekt. Nou ja, die suggestie hangt dus nu ook boven de markt. Vandaar dus dat er nu een overleg gaat komen ja. uh, in alle beslotenheid. Uh, want ze gaan dus, ja, we kunnen er niet bij zijn. Bij wat, dit overleg. Waarom is dat eigenlijk, uh, Margreet, in, in alle beslotenheid? En waarom niet gewoon in de Tweede Kamer uh, ja, nou heel transparant? Het gebeurt vaak bij de regelingen, dat we allemaal kunnen kijken. Wat gaan we met die brief doen of wat? Ja, ze vertellen niet waarom ze het in beslotenheid willen, maar je kunt het wel een beetje afleiden. Uh, uit de kwestie: het is allemaal heel gevoelig: het gaat over de positie van de Eerste en Tweede Kamer. En vooral ook het gaat over personen. Het gaat over en het gaat over Anouska van Miltenburg. Zij is voorzitter van de Tweede Kamer... maar zij is ook nog voorzitter van die commissie in- en uitgeleide geweest. En dat maakt uh, het allemaal heel precair om dat in openbaarheid te doen. Vandaar in beslotenheid uh, dit overleg. Later vanmiddag horen wij daar meer over. Dankjewel, je wel, Boer. Topman Manfellotto van de Italiaanse treinenfabrikant Ansaldo Breda... komt volgende week in de Kamer uitleg geven over het debakel rond die trein. Die Vira. Dinsdag is er een hoorzitting over de problemen met de trein. Saldo Breda heeft zich tot nu toe weinig aangetrokken van de kritiek op de Vira. Het bedrijf zegt dat de Nederlandse spoorwegen en het Belgische spoorbedrijf, de NMBS, roekeloos met de Vira hebben gereden en er geen goed onderhoud op hebben gepleegd. Het geduld is op. Premier Erdogan heeft een laatste waarschuwing gegeven aan de demonstranten op het Taximplein en het Gezi Park. Ze moeten er weg, anders gaat de politie ontruimen, zegt hij. Verslaggever Roel Pauw en buitenlandredacteur Gulza Ersketin eh, gingen kijken of de dreigementen effect hebben. Even kijken of we al mensen zien die hun spullen aan het inpakken zijn. Lijkt er nog niet echt op. Mensen zitten voor hun tentje in de zon, eten een broodje, roken een sigaretje. Lekker aan het ontbijt. Evet. Het laatste ontbijt hier in het park. Inshallah, Tilders. Ik heb hoop van niets. We gaan door. Maar u weet dat er een ultimatum is. Het is zijn ultimatum. merakla. We wachten ook af, we zijn ook net zo benieuwd. Waarnaar? Want het is toch duidelijk: er komt een referendum en binnen 24 uur moeten jullie weg zijn. Referendum, uh, de Cobulit-muur is. We accepteren zo'n referendum niet. Pardon, ze hebben je zo'n weer niet Er staat iets in de krant vanochtend over het referendum: ja, dus De linkse krant. Hoe linkse heet die? Zo'n geluid is er niet. Referendum door de rechtbank al is besloten dat je hier niet mag bouwen. Daar kan je niet eens een referendum over houden. Hmm. Dus sowieso, het kan niet, zegt de, hij. Ook als we komen, wordt het nog Wij hebben ons verzet, we hebben ons trots en ze gaan wat gaan ze doen? Gaan ze hier alle mensen afmaken? Dat gaan ze heus niet doen. Aan de rand van het park zijn mensen bezig met iets. ...waaruit je zou kunnen concluderen dat in elk geval sommigen denken dat ze hier voor altijd zullen blijven. Ze zijn bomen aan het planten. Hij is zeg maar de grond is heel erg hard... Maar wij proberen inderdaad, door met een symbolische manier, toch nog iets te planten hier. Dit is een beetje flower power. <laughs> we hope. It didn't work till now, but maybe from now on. Misschien <laughs> moeten we even een paar passen zijn nog? Voordat we zo'n pickhowwiel in ons achterhoofd krijgen. This, yeah, we definiëren en we passief Hij zegt: "Nou ja, kijk, we zijn hier gewoon op een vreedzame manier aan het demonstreren. En inderdaad, als de politie komt en streden hardop. op, uh, natuurlijk kunnen ze dan ons verwijderen." niet, meer de Ik ben niet van plan om weg te gaan. Dit is het NOS journaal, het dooralt meegens. Na nou, dagen vol commotie krijgen leerlingen vandaag de uitslag van hun examen. Spannend en belangrijke dag dus. Staatssecretaris Sander Dekker heeft een uur geleden een vlag met tassen bij de Haagse Hofvijver. aanwezigheid van geslaagde VMBO-leerlingen. die natuurlijk zelf niet gejoemeld hebben. Nee, uh, ik heb hem niet Echt niet. Echt niet. Jij zei jammer genoeg niet, je had hem wel willen weten. Nou, ik kan het wel willen weten natuurlijk. Ja. <laughs> had wel handig geweest om achterzak. Dus een eerlijk diploma, voelt dat goed? Ja, ja heel, heel erg. Voelt veel beter. Ik kon het niet geloven, ik was zo blij. Ja. Dat was toch nog wel spannend? Ja, klopt. Maar ja, nu hebben jullie hem in de pocket, hè? Nu hebben we hem in de pocket. Ja. Geniet ervan. Over. Dank wel. Ja, dank wel. Wij doen er twee tassen in, dat kan ja. toch wel? Ja. De staatssecretaris die gaat met één been over het hekje? Daaronder ligt water, dus dat is nog wel een hele onderneming. Ja, kijk, kan je hem er zelf doorheen. Zo, ja, die hangt goed, hè? Ja. Twee tassen en één vlag worden gehezen door staatssecretaris Dekker. Twee tassen van twee geslaagde scholieren. Ja. Mooi gedaan. Moest je een dag langer wachten? moest een dag langer wachten, helaas. Hoe was dat? Een beetje irritant. Uh, ja. Het was toch wel, uh, ik wou iets eerder horen dan eigenlijk vandaag. Maar het is, uh, we hebben ons nog in de zak, dus het is allemaal goed gekomen. Eind goed, al goed, zeg goedal maar. Goedal goed. Ja. Ja. Ja, je begrijpt wel dat het even wat langer duurde, omdat we zeker wilden weten dat, uh, dat het ook allemaal in orde was. Ja, natuurlijk begrijpen we dat, alleen het is het wel heel, heel irritant voor alle leerlingen. Meneer Dekker, de leerlingen die hier zijn, die zeggen allemaal, wij hebben dat examen helemaal eerlijk gedaan. We hebben geen inzage gehad. Gelooft u hen? Ja, daar ga ik dan op dit moment natuurlijk vanuit. Want het overgrote de deel van de leerlingen heeft natuurlijk ook het examen gewoon op een nette manier gemaakt. Heeft u enig moment um, het scenario voor uw ogen gehad, misschien wel als heel reëel, dat iedereen de examens over zou moeten maken? Ja, uh, alle opties gaan natuurlijk over tafel. En deze is ook over tafel geweest. Maar die zou natuurlijk echt disproportioneel zijn. Want voor iedereen opnieuw examen is bijna ook niet uitvoerbaar, toch? Nee, dat zou ook, ook, ook heel moeilijk uh, uitvoerbaar zijn om het voor iedereen overnieuw te doen. Voor deze groep uh, kan het. Maar het zou natuurlijk ook wel heel erg wrang zijn. Want er zijn bijna 200.000 leerlingen in Nederland die gewoon op een nette manier een examen hebben gedaan. En van het overgrote deel gaat daar vandaag op ook de vlag van in de stok. Hiep, hiep, hoera. Verslag was dat van Marcel Bril. Overigens weet staatssecretaris Dekker nog niet... of er al leerlingen zijn die zich hebben gemeld... dat ze inzage hebben gehad in een examen. De provincie Limburg steekt 4,5 miljoen euro in de luchthaven maastricht aachen Airport. De luchthaven zit in grote financiële problemen en zou zonder hulp deze zomer failliet gaan. Een sluiting zou een verlies van 800 arbeidsplaatsen betekenen. De provincie over die financiële injectie. Het geld is uh, vooral bedoeld om tijd te kopen. Om uh, met partijen, bijvoorbeeld geïnteresseerde marktpartijen. Maar ook met de luchtgever zelf, de huidige aandeelhouders, te kijken van hoe kunnen wij tot een nieuw concept komen dat de luchtgever ook gewoon duurzaam voor de toekomst beter gaat functioneren. Dus we gaan ook kijken of een aantal investeringen die gedaan moeten worden, van uh, ja, kunnen we dat verbeteren of in gang zetten. En uh, ja, daar hebben we gewoon tijd voor nodig. Fraude met het voedsel moet harder worden aangepakt. Voedselproducenten, supermarkten en overheid slaan uh, de handen daarom ineen om die fraude en misleiding op te sporen en beter aan te pakken. Fraudeurs moeten hogere boetes krijgen. De voedselindustrie heeft daar de afgelopen jaren te weinig aandacht voor gehad... zegt staatssecretaris Sharon Dijksma. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp vroeg haar of de voedselsector naïef is geweest. De sector, dat vind ik erg boutgesteld. Maar er is echt wel aanleiding om af en toe eens even twee keer na te denken... als je een partij heel goedkoop vlees bijvoorbeeld aangeboden krijgt... Want is dat nou wel het vlees wat ik zou willen hebben of is er misschien iets mee? En uh, die naïviteit, zo u wilt, die moet er wel uit. Nu hebben wij geconstateerd dat er best wel vaak voedsel wordt gecontroleerd. Dat dan soms ook wel blijkt dat het niet in orde is maar dat het eigenlijk met niemand gecommuniceerd wordt. Ja. Nou ja, dat, dat heb ik ook begrepen hè, uit uw onderzoek van, uh, van vandaag. En dat is precies de reden waarom zeg maar, de afspraken die we nu met het bedrijfsleven maken zo van belang zijn. Want uh, dit punt, dat moet men onderling en ook samen met de NVWA en dus de overheid gaan aanpakken. Mensen moeten wel melden als er fraude plaatsvindt. We moeten elkaar informeren, moeten ook de overheid informeren... zodat we ook echt die zaak kunnen aanpakken... En uh, dat is uh, door de taskforce ook uh, in uh, maar liefst 17 acties afgesproken. Maar dat kan ook wel pijn gaan doen. Want op dit moment, als je ontdekt bijvoorbeeld dat de pandanreis geen pandanreis was als bedrijf. Dan kun je nog denken van oef, niemand is er ziek van geworden. Ik haal het nu van de schappen. In de toekomst moet je daar veel opener over communiceren. Dat betekent misschien terugroepen acties die er tot nu toe eigenlijk nauwelijks zijn geweest als het gaat om fraude. Ja, dat klopt. Dat kan inderdaad pijn gaan doen. Maar uh, dat is ook wel wat je krijgt op het moment dat je consumenten misleidt. En uh, het moet helder zijn dat het misleiden van consumenten en het frauderen met voedsel niet onbestraft kan blijven. Uh, dat, dat heeft consequenties. Sport. Atleet Rutger Smit kan officieel twee bronzen medailles aan zijn erelijst toevoegen. Hij krijgt de twee derde plekken bij het kogelstoten op de EK van 2006 en de WK van 2007. Omdat de witrus Andrei Miknivchev uh, levenslang is geschorst. Michnevich, Michnevich, moet ik zeggen. Die werd op die toernooien tweede en derde. Maar die is uit de uitslag geschrapt omdat hij bij hernieuwde tests positief is bevonden op het gebruik van doping. Smit werd op die toernooien zes en zeven jaar geleden vierde. En hij schuift nu dus een plaatje op. Tenniser Igor Sijsling staat in de derde ronde van het grastoernooi van Queen's. Hij was in twee sets te sterk voor Dennis Istomin uit Oezbekistan. Istomin was als veertiende geplaatst op het toernooi in Londen. Bijna dertien minuten over één. Dit was het uitgebreide NOS journaal Nog een keer de hoofdpunten. De fractievoorzitters en de Kamervoorzitter van Miltenburg overleggen zometeen over de inhuldigingskwestie rond Geert Wilders. De Turkse premier Erdogan waarschuwt betogers: het geduld is op. En de voedselindustrie en de overheid gaan fraude harder aanpakken. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen Van den Berg met het vervolg van lunch. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur 's avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 Audi, voorsprong door techniek. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op audi.nl. Gemiste oproepen betekent gemiste zaken. Voor een oplossing kijk snel op ireceptionist.nl. E Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl. KPN introduceert KPN1.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met dijkgraaf Alfred van Hal van het waterschap Hunze en Aas. Die helpen de Duitsers met het vullen van zandzakken in gebieden met wateroverlast. Voor in de praktijk kijken we deze week achter de schermen van de Sanquin Bloedbank. En daar hebben ze ook een fabriek en daar worden uit bloedplasma medicijnen gemaakt. Mensen die uh, een snee krijgen, bij ons stolt het bloed gewoon, krijgen we een kostje. En bij sommige mensen hebben dat niet. En dat product halen we eruit. We geven dat de mensen. En dan stopt het wel. En dat is een van de producten die we bij Sanctuïn maken. En om half twee ongeveer is er standpunt.nl. De stelling dan. Het is goed dat scholen mogelijke examenfraudeurs moeten aangeven bij de inspectie. Met u het daarmee eens of oneens. mest dat naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens. Doe het dan met ekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het hoogwater in Oost- en Midden-Europa houdt aan. In Duitsland staat vooral het water in de rivier De Elbe erg hoog... en hele dorpen houden rekening met evacuatie, nog steeds dus. Maar zal het ooit zover komen als het aan de Nederlandse dijkgraaf... Alfred van Hal van waterschap Hunsen en Aas ligt? Niet. Het waterschap helpt de Duitsers bij het bedreigde dorp Neuhaus... niet ver van Hamburg. Dag meneer van Hal, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u niet aan het zakjes vullen dan, eigenlijk? U kunt gewoon met He mij praten. Ja, ik kan, uh, ja, kan zeker met u praten. Ik ben er geweest dinsdag. Maar uh, dijkgraven die staan meer op de dijk te kijken dan dat ze zelf uh, vullen. Oh ja. uh, wij hebben daar onze mensen staan. U gaat straks ook met een van onze mensen bellen, heb ik begrepen. Ja. Ik ben er geweest. Ik heb die, uh, ja, die prachtige machine gezien. En dan denk je, wat is het toch mooi dat wij konden oefenen tussen aanhalingstekenen en uh, in 1998... toen we dit in Groningen hadden, zoals u weet. Ja. En daar is die machine ooit uit voortgekomen. Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten over die machine. Eerst nog even, hoe kwam u erbij om de Duitsers dan de helpende hand te bieden? Een van onze medewerkers, Klaas de Veen, die zag op de televisie zondag... dat de Duitsers daar met een schep uh, ja, dat zand in die zakjes deden. Die dacht, wij hebben twee machines staan, ik bel op... Um, heeft de Duitse autoriteiten benaderd... en die hebben ervoor gezorgd dat we daarheen konden komen. Overigens met vrij veel moeite, want het wordt toch allemaal afgesloten. Het is een enorm onderlopen gebied, maar we zijn er gekomen... en we zijn aan de slag gegaan. En die machine laat je gewoon op een, op een aanhangwagen en dan kan je daarheen? Ja. Oh ja, op een dieplader. Dat is toch een heel, uh, heel ding, hoor. Okay. En het zijn er twee. Dus uh, dat was even organiseren. Maar dat is allemaal goed gekomen. En ik heb ze zien werken. En ze konden sneller zakken vullen... dan dat de, uh, al die honderden mensen aan die dijk dat er ook op konden leggen. Uh, leg even uit hoe die machine werkt dan. Wat is, wat is dat precies? Je <coughs> hebt onderin een bak. Daar wordt het zand ingestort door een shovel. Het gaat omhoog. <coughs> ja, zeg maar een meter of twee. Dan wordt het twee kanten uitgeduwd en daar staan mensen onder... Die houden dat uh, witte plastic zakje onder die uh, buis. Het wordt gevuld. Dan moet je hem heel snel eronder uithalen als komt de volgende lading. Dan geef je dat zakje door aan de mensen met de naaimachine. Die naaien hem dicht en die leggen hem op een pallet. Ja. Het is eigenlijk een beetje een lopende band met, met zand, kan je zeggen. Precies. Ja, en, dan aan... en dat gaat sneller dan het met, met scheppen in, een, in de zak gooien. Ja, dat gaat ontzettend snel. Dat gaat... Het is echt zo mooi om te zien. En ja, dan rijden daarna de wagentjes af en aan naar de bedreigde dijk. En daar wordt het opgelegd. En uh, tot zover hebben we het allemaal nog kunnen redden. Dus ik ben eigenlijk wel blij als het zo zou mogen blijven. Hm. Eventjes nog over... Uh... Uh, want u, u bent uiteindelijk is gevraagd om naar Neuhaus te gaan. Dus hoe ging dat eigenlijk? Want ja, we weten, Duitsers Die hebben alles keurig georganiseerd. Alles hiërarchisch. Wie, wie u, had u gelijk de goede persoon aan de telefoon? Nee, uh, we hebben eigenlijk een schijf of zes, zeven moeten overbruggen. Zondag en maandag om het voor elkaar te krijgen. Maar toen was ook uh, ons welkom groot. Overigens, toen wij aankwamen op het vliegveldje... toen uh, stond er een brandweeauto klaar. En dat zeg ik speciaal. Anders waren we nooit door al die linies gekomen. Met al die uh, politie, brandweer, leger. Al die mensen die daar hielpen. Ja, en, en dus is het daar nu vol in bedrijf. Um, nou, u zei het al, we hebben contact met een van de mensen van u die daar is. Hendrik Huls, goedemiddag. Goedemiddag. Um, u staat dus uh, daar als een soort ja, coördinator van het zandzakkenproject bij de Elbe. Ja, ja. Inderdaad, uh, het, zand, het produceren van de zandzakken, coördineren... En soms ook even bijspringen uh, met het transport en zo. Uh, ja, dan word je hier geroepen, dan word je daar geroepen. Uh, ja. Het is een gaan en komen van materiaal en uh, ja, dat is toch wel een enige organisatie. En u bent dus in, in Neuhaus, heet dat daar. Hoe is de situatie daar nu? Nou, wij, uh, de, het hoofdkantoor, uh, of, of de Einsatzleiter om het zo maar te noemen, die zit in Neuhaus. Uh, van dat punt uit wordt alles gecoördineerd en wij zitten uh, in Neu Bledekken. Daar hebben wij een uh, depot en daar uh, draaien wij uh, productie. Uh, de de zandzakken worden hier geproduceerd. Wij zijn eigenlijk puur voor de productie van uh, zandzakken. En uh, de brandweer hier ter plekke, die regelt het vervoer ja. en die regelt het transport. En die regelt ook dat de zandzakken op de plek komen waar, uh, ja. waar het nodig is. Maar het is nog steeds nodig dus. Uh, blijkbaar is het water nog steeds niet genoeg gezakt. Nee, het, is, het water is wel uh, dalende momenteel. Uh, maar uh, ja, het wordt nou letterlijk in de gaten gehouden. En, uh, er waren ook op een paar plekken, uh, op drie plekken, uh, daar hadden ze een beetje zorgen over. Uh, want er kwam gaten onder de dijk door en ook uh, die gaten die zijn nu uh, dichtgestapt. En uh, ik heb begrepen dat aan de andere kant van de elbe, dat daar dan een uh, stukje dijk, uh, ja, was doorgebroken eigenlijk. Uh, maar het is voor de bewoners niet uh, veronrustend. Er is wel uh, wat landbouw onder water gelopen, maar dat kan op zich ja. geen... Uh, in maar in principe wordt elk gat gedicht met jullie zandzakken. Ja, ja, alles wat hier, uh, <laughs> ja, wij, wij produceren nogal wat zandzakken. En, uh, de, eerst in het begin uh, heb je een beetje aanloopmoeilijkheden. Dan komen ze met een autootje waar één felder op wordt vervoerd. Maar ook dat, uh, <laughs> dat uh, begint steeds beter te lopen dat ze met grotere materiaal komen om uh, de boel op de plek te brengen. Dus ze luisteren en, wel naar uh, u, de Duitsers. Jawel, jawel, dat gaat heel goed. Uh, <laughs> Wij krijgen iedere dag krijgen wij personeel van de brandweer en wij instructeren die mensen hoe ze ermee aan moeten en wat ze precies moeten doen en niet moeten doen. En nee, daar wordt heel goed naar geluisterd. Er is wel discipline wat dat betreft. Ja. En, uh, en we krijgen ook een paar keer per dag krijgen we nieuwe mensen aangeleverd. Want uh, ja, het is toch wel behoorlijk uh, intensief werk. Ja. Ja. En, uh, en, en gisteren was het, met name gisteren, was het een warme dag hier. En uh, ja, dan valt het toch niet mee om, uh, om zo... Uh, Bezig te zijn. Zijn wordt u daar als een soort held binnengehaald, ook door de bevolking? Want ja, u zorgt ervoor dat ze niet uh, helemaal natte voeten krijgen. Nee, nee, nou, dat, dat is ook zo hoor. Dat, uh, we worden uh, hartelijk ontvangen hier. En uh, ook uh, wat je dan goed doet, zeg maar, uh, dat je hier bezig bent. Dat je, en je gaat uh, s'morgens van je slaapplek ga je naar het werk toe hier. En je gaat s'avonds ga je s'avonds laat ga je weer terug van de werkplek naar je slaapplek. En. en uh, ja, dan zie je toch steeds meer uh, spandoeken en, en kartonborden uh, langs de weg staan. Van uh, danken voor u, alle helften en danken voor iedere hulp. Oftewel, dank voor uw hulp. Ja. En uh, dat, dat, dat soort dingen, dat doet je wel goed. En dat de bewoners aan de kant van de weg staan. Net of je... Een bevrijder, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja. Beetje, een, een beetje een lastige term in dit verband, maar ik snap hem. <kliek> um, nee, nou, hartstikke goed. Ik zal u niet langer van het werk houden, meneer Holst. Uh, want uh, er moet er nog wat zanker gevuld worden daar, neem ik aan. Uh, hartelijk dank dat u even aan de telefoon kwam. Graag gedaan. En uh, ik praat nog even door met Alfred van Hal van het waterschap Hunze en Aas in, in Drenthe. Um, ja, nou, dat, dat klinkt hartstikke goed. Als helder worden ze binnengehaald, jongens. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg mooi. En... Um, als u het mij toestaat, even een schaaltje hoger is natuurlijk. Wat leren we hiervan? Precies. En dan denk ik, uh, ja, wat is het fijn dat we waterschappen hebben in Nederland... die uh, heel doelgericht dit werk doen. Het is wel eens raar dat als je je werk goed doet... Uh, ja, dan denkt de burger vaak, nou, waarom hebben we waterschappen nodig? Je ziet nu dat het toch nodig is dat je de veiligheid... in zo'n Noordwest-Europese delta, dat je die borgt... door, af, uh, ja, door afspraken te maken over wie ja. doet wat... welk functioneel bestuur is aan... Meneer verhaal. u maakt er gelijk een, een, een breder en misschien wel wat politieker verhaal van. Want de politiek inderdaad, die, die stelt wel eens vraagtekens hè, bij het nut van de waterschappen. Ja, nou, als je nou even naar Duitsland zou vliegen met elkaar, ook, ook de Kamerleden. Ik ben trouwens wel eh, van overtuigd dat ze nu denken de waterschappen moeten blijven. Het is een mooie instelling die voor 2,4 miljard alles op orde houdt. We hebben een Delta-commissaris die ervoor gaat. En ik ben ook ontzettend blij dat we vanaf 1998 eigenlijk al bezig zijn om eigenlijk vanaf 1995 uh, ruimte voor de rivier te maken... om onze dijken op, uh, op hoogte te houden. Mm -hmm. Het klinkt allemaal niet erg spectaculair... maar ik vind toch dat we uh, mogen koesteren... dat we dit Nederland toch helemaal klaarmaken ja. voor de komende 50 jaar. En, en want het feit dat u nu hulp moet aanbieden in Duitsland... is het dan zo dat ze het daar veel minder voor elkaar hebben... Nee, dat zou, uh, dat zou een heel slechte opvatting zijn. Ik denk dat zij hun eigen organisatie hebben. De dijk waarop ik stond was net vernieuwd. Die was in orde. Alleen, ik denk dat wij als Nederlandse waterschappen... onze know-how kunnen aanbieden aan de Duitsers. We hebben heel veel ervaring hier. We hebben een heleboel universiteiten die er wat van weten. Dus ik zou eigenlijk willen pleiten van... daar waar wij iets kunnen toevoegen aan de Duitse organisatie... en aan de Duitse techniek, moeten we dat doen. En ik heb ook de indruk dat de Duitse uh, mensen dat graag willen... Ofwel via onze Delta-commissaris. of via de Unie van Waterschappen. We hebben allemaal contacten. En ik vind het leuk en uitdagend om daar iets mee te doen. Ja. Hebt u eigenlijk wel een goede deal met die Duitsers gemaakt? Of is het allemaal weer voor niks? Nou, dat klinkt een beetje delegerend als u het zo vraagt. <lacht> nee. Ik vind Norberplicht. Ik heb op mijn tweetje geschreven. dat ik blij ben. Ja, ik ben blij dat je een vorm van Norberplicht. maar dan in het water. Eh, heb kunnen vormgeven. Wij doen dat gewoon als gebaar van uh, ons waterschap... naar de Duitse collega's. En ik ben er vast van overtuigd... als het andersom was geweest, dan waren de Duitsers ook hier gekomen. Ja. Nou, dat is een mooie gedachte, die Noorbeplicht. Hè? De buren helpen gewoon. Ja. Eh, dank dat u eh, met ons wilde praten over die bijzondere zandzakkenmachine... waarvan er dus nu twee draaien daar in Duitsland... Eh, om de mensen daar te helpen tegen het water. Alfred van Hal, dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aas. Heel veel dank.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 in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Wanneer u bloed hebt gegeven aan de Sanquin bloedbank... dan wordt daar onder meer bloedplasma uitgehaald. Dat plasma dat kan dan naar de fabriek van Sanquin... waar ze er geneesmiddelen van maken. Maar behalve het publieke deel van Sanquin, dat is dus de bloedbank en het onderzoek... heeft Sanquin dus ook een privaat gedeelte en dat is die fabriek. Om het plasma niet te vervuilen en te besmetten... moet verslaggever Maarten Bleumers zich voordat hij naar binnen gaat eerst omkleden. Je ziet dat mensen met er overal een haarnetje naar binnen lopen. Dat gaan wij ook doen. Dan gaan we even kijken hoe we niet een microfoon kunnen verstoppen. Ik ben Marco Willems. Ik ben een senior operator bij de afdeling VPL. En die kregen als eerste het bloedplasma binnen van de bloedbank. Perfect. Ik dacht, uh, zoiets. Helemaal één hebt een baard. En een mooie baard. En daar gaan we een baardkapje voor doen. Want... Ingepakt en wel gaan we de fabriek van San in. Hier uh, zijn ze nu. Uh, het plasma uh, oh, is ontdooid. En, dat is en uh, gaan ze nu snijden. Zoals je ziet wordt het in de machine gedaan en een operator die snijdt de uh, plasmasakjes. Die komen dan in een tank en dan worden ze tot uh, plus 4 graden worden ze, uh, verwarmd. Waar gaat u daarna? Uh, door een centrifuge ja. uh, en dan halen we er zeg maar uh, eiwitten uit. En uh, deze eiwitten zorgen ervoor dat bijvoorbeeld uh, mensen die uh, een snee krijgen, bij ons stolt het bloed gewoon. Dan krijgen we een kostje. en bij sommige mensen hebben we dat niet en dat product halen we eruit. We geven dat de mensen en dan stopt het wel. En dat is een van de producten die we bij Sanquin maken. Uh, jullie helpen mee geneesmiddelen te maken en daar wordt gewoon op verdiend. Dat is, het is wel de verdientak van Sanquin, dat klopt hè? Dat klopt, alleen het is een non-profit organisatie. Dus alles wat wij hier verdienen gaat weer terug in het bedrijf. De constructie van een privaat en publiek deel onder één naam voelt toch een beetje raar. De geneesmiddelenfabriek koopt bijvoorbeeld het plasma van de publieke tak van Sanquin en verdient daar vervolgens geld mee. Dat wordt weer gebruikt voor onderzoek en dergelijke. Maar we hoorden gisteren ook dat in Nederland de bloedprijs erg hoog is. Zou het niet mooi zijn om die wat te verlagen... dankzij de inkomsten van de fabriek? Ik vraag het aan Robert Hekkert van Sanquin. Die twee geldstromen die zijn wel uh, gescheiden. Um, dus de, er is een aparte boekhouding voor. Um, en het is uh, dus niet zo dat... De, het geld wat verdiend wordt bij de plasmageneesmiddelen mm -hmm. gestopt wordt in een prijsverlaging van de andere bloedproducten. Nee, dat zou wel mooi zijn. Um, waarom zou dat mooi zijn? Nou ja, omdat je dan die kritiek weer wegneemt. Dan kun je weer iets teruggeven aan uh, de mensen die het bloed doneren. Namelijk bijvoorbeeld als ze in het ziekenhuis komen uh, de zorgkosten zullen omlaag gaan. Want een ziekenhuis hoeft minder te betalen voor hun bloedinkoop. Nou, iets terugdoen aan uh, bloeddoners, dat, uh, dat gebeurt eigenlijk niet. Behalve natuurlijk op Wereld Bloeddonerdag... wanneer ze allemaal weer eens even in het zonnetje worden gezet. Mm -hmm. Zou het niet een hoop discussie vermijden... als die twee takken gewoon helemaal gescheiden worden... en niet samen onder de paraplu van Sanquin vallen? We zijn uh, wel bezig aan het uh, juridisch scheiden van twee organisatieonderdelen. Maar die zullen hoogstwaarschijnlijk gewoon onder Sanquin blijven vallen. Dan nog even naar een andere ruimte. Het geld van de fabriek wordt ook gebruikt voor onderzoek. En zo bevind ik me weer eens in een laboratorium. Dus hier, ik zal het even vlug... Nee, we komen een kamer binnen. Niet heel groot, maar eh, daar zitten een, twee, drie personen met hun handen in kasten. Ja, bezig met, met zakken bloed, met buisjes. Wat gebeurt hier? Nou, hier kweken we de cellen, de voorlopercellen. Dus we isoleren stamcellen uit zakken bloed. Een van de zaken waar we mee bezig zijn is uh, het vormen van rode bloedcellen voor bloedtransfusie. Kijk, op dit moment zijn er natuurlijk voldoende donoren beschikbaar. Uh, maar met een vergrijzende samenleving is dat misschien in de toekomst niet zo. En willen we daarop voorbereid zijn, dan zullen we op tijd moeten beginnen... om te kijken of we die cellen niet alleen zeg maar, van donoren kunnen afnemen... maar of we ze ook uit stamcellen zelf kunnen ah. laten groeien. Wanneer is de donor niet meer nodig? Ik denk dat het heel lang zal duren voordat we dat echt kunnen. Nee, ik denk dat we heel blij moeten zijn met alle donoren. En, uh, uh, en, en dat we dat bloed kunnen gebruiken. Dat zal niet, dat zal niet zomaar veranderen. En dus wordt de donor morgen hartelijk bedankt. Want dan is het Wereldbloeddonordag. Welke cadeautjes daarbij horen, dat hoort u dan morgen. Zometeen is het stand.nl. Dit is Radio 1. De stelling dan, het is goed dat scholen mogelijke examenfraudeurs moeten aangeven bij de inspectie. Nu mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu is het NOS-journaal, Juri Stubenitski. Staatssecretaris Dekker erkent dat hij is overwogen om alle examens ongeldig te verklaren. Na de examendiefstal in Rotterdam zijn alle opties over tafel gegaan. Dus ook dat iedereen het examen opnieuw zou moeten maken. Maar dat zou volgens Dekker te rigoureus zijn. Want het overgrote deel van de leerlingen in Nederland heeft op een nette manier examen gedaan, zegt hij. De Turkse premier Erdogan wil dat de betogers in het Gezi Park in Istanbul daar vandaag nog vertrekken. Erdogan zegt dat zijn geduld op is en spreekt van een laatste waarschuwing. Het Gezi Park wordt al weken bezet gehouden door tegenstanders van Erdogan. Ze zijn het niet eens met de bouwplannen van het park. En volgende week komt de topman van de Italiaanse treinenfabrikant Ansaldo Breda naar de Tweede Kamer... Topman Manfilotto komt uitleg geven over het Vira De Bakel. Dinsdag is er een hoorzitting. Ansaldo Breda heeft zich tot nu toe weinig aangetrokken van de kritiek. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Leerlingen die gefraudeerd hebben met de eindexamens... Die moeten zich melden bij de schoolleiding om daar op te biechten wat ze hebben gedaan. Die oproep doet staatssecretaris Sander Dekker... naar aanleiding van de grootste examenfraude ooit in ons land. 24 examens zijn gestolen op de Rotterdamse scholengemeenschap Iben Gauwdun. En drie leerlingen zitten in verband met die diefstal nu vast. De politie is op zoek naar dus alle leerlingen die van die diefstal hebben geprofiteerd. En ook andere scholen moeten onderzoek doen naar bijzondere resultaten. Mogelijke fraude moet ook bij de inspectie worden gemeld. Brengt deze regeling de examenfraude helemaal boven water... of zorgt het juist voor een heksenjacht op mogelijke fraudeurs? Staatssecretaris Dekker daarover. Iedereen die zich nog vrijwillig voor het weekend meldt... daar wordt weliswaar het examen van ongeldig verklaard... Uh, maar die kan dan net als de leerlingen op het IBM-gat e doen, dat volgend jaar opnieuw doen. Wie die kans niet pakt, riskeert ook echt dat hij het uh, diploma definitief kwijt is. En bijvoorbeeld ook niet aan een vervolgopleiding kan beginnen. Ja, morgen 6 uur dan is de deadline. Dus voor die tijd moeten ze zich melden. Ik ga erover doorpraten met Sjoerd Slachter. Die is voorzitter van de VO-raad. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, drie keuzes aan het begin altijd van Stam.nl, meneer Slachter. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Dan komen ze. Wie zijn examen van tevoren heeft ingezien, is strafbaar. Ja. Alle examens overdoen in heel Nederland zou het allereerlijk zijn. Nee. De distributie van de eindexamens moet volgend jaar helemaal anders. Nee. Oké, okay, dan de stelling. Het is goed dat scholen mogelijke examenfraudeurs moeten aangeven bij de inspectie. En ik zeg tegen onze luisteraars ook, we zijn benieuwd naar uw mening. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. sms staat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. De website www.stand.nl, daar staat de stelling ook op. Mag u eens of oneens invullen. En datzelfde geldt voor Twitter, maar doe het dan met hekje standpunt. Um, meneer Slachter, ook even die stelling voor u. Het is goed dat scholen mogelijke examenfraudeurs moeten aangeven... bij de inspectie, eens of oneens? Uh, eens, als ik die tekst heel letterlijk neem, is dat bijna... Letterlijk de tekst uit het examen het zou dus een beetje vreemd zijn als ik daar tegen zou zijn. Ik heb de suggestie die er natuurlijk achter ligt hè, dat eh, rector of docenten als opsporingsambtenaar zouden moeten gaan werken. Dat mag natuurlijk niet zo zijn. Nee, um, dus eigenlijk volgens de wet uh, is het nu al zo wat, wat, wat de stelling is. Ja. Dus dat, dat is gewoon eens. Maar uh, ik heb het idee dat Dekker ook bedoelt dat de scholen zelf ook wat actiever moeten op zoek gaan naar, naar mensen die gefraudeerd hebben. Ja, Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de directeur. Hè, de directeur... Uh, is verantwoordelijk voor het examen, die stelt ook uh, de uitslag vast... die neemt een besluit over het verstrekken van een diploma. Als de directeur dus onrechtmatigheden heeft vastgesteld... dan moet hij ook uh, dat aan de inspectie melden, dan moet hij de leerling melden... en dan moet hij het diploma uittrekken, ja. uh, intrekken. Wat we nu natuurlijk hebben gezien, is dat ja, de allerbelangrijkste zorg... van de inspectie en van de staatssecretaris is dat het examen... Uh, buiten iedere twijfel verheven blijft. Ja, en als je ook kijkt naar leerlingen, je moet er niet aan denken... dat straks over vijf jaar ja, tegen leerlingen gezegd wordt... oh, jij was er eentje van 2013. Dus ja. in die zin, ja. denk ik, alle lof voor de maatregelen die nu genomen worden... Ja, maar toch, toch, daarom zei ik net, van, moeten we niet gewoon alle, alle examens overdoen... dan weten we in ieder geval zeker dat het allemaal oké okay is. Ja, maar dan raak je zoveel leerlingen die vier, vijf jaar, zes jaar lang heel hard gewerkt hebben... en die ook op geen enkele manier verdacht zijn. He, wat de inspectie nu wil weten, is het grootschalig he, of is dat niet? En daar kunnen ze helaas tot op de dag van vandaag... nog niet met 100% maar... zekerheid eh, nee op zeggen. Nee, maar dus wordt er van de scholen wel wat gevraagd en van de docenten... want die moeten nu patronen gaan herkennen... van hey, dit is een leerling die altijd heel zwak was op uh, Frans, ik noem maar wat... en nu scoort hij ineens een negen. dat kan toch haast niet? En he. Dat moeten we niet doen. En daarom pleit ik ook ervoor dat de schoolleider, natuurlijk, he, de directeur... In Positie blijft. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de directeur. Daar praten we ook straks over met het ministerie. Die moet vaststellen of er iets onrechtmatigs heeft plaatsgevonden. De justitie heeft een hele specifieke opdracht, ook inspectie, om na te gaan. Die controleert ook altijd examens. En het zou natuurlijk echt ja, heel triest zijn als een leerling... Uh, de afgelopen maand bijvoorbeeld heel hard gewerkt heeft nu vriend en vijand verrast met een mooi cijfer... en dan vervolgens verdacht. Dus dat kan. Ja. Niet. Maar dat is ook niet nee, maar, de bedoeling maar, maar van de inspectie. Nee, maar dat is, de, dat is het dat is de andere. Want dan zou het terecht zijn dat hij ook een goed cijfer op zijn examen heeft. Maar het omgekeerde voorbeeld wat ik net geef... daar is toch echt dan van uh, gevraagd dat de docent aangeeft... van hé, hey, dit is opvallend, scoort nu een 9, terwijl hij het hele jaar uh, eigenlijk zwak is geweest op dit vak. Kijk, het opsporen van uh, overtredingen, van een misdrijf, dat blijft bij justitie ja. en de inspectie. Dus scholen moeten daar niet aan meewerken. Die moeten niet uh, een soort heksjacht gaan organiseren. Maar, maar dan nou komen niets. we daar toch ook nooit achter. Want bedoel, die ja. hebben inzicht in die, in, die, in die resultaten. Ja, nee, maar kijk, de directeur is verantwoordelijk voor hè, de juistheid van het examen. Dus als hij hele vreemde zaken constateert, dan moet hij dat melden. Dat moest hij al en dat moet hij nu ook. En ik denk dat het heel terecht is dat de inspectie nu aan ons vraagt, uh, schoolleiders, directeurs. Let extra op, want het gaat niet om zomaar iets, het gaat om de waarde van een examen. Dat is denk ik een van de ja, allerbelangrijkste zaken voor die leerlingen... Waar die de rest van hun diploma, hun, het hun, rest van hun leven eh, van waarde blijven. Nou, u, u, Heeft u met de achterban gesproken? Vinden de directeuren dit allemaal? Nou, er is onrust, en dat gaf ik net aan. Hè. Er zijn een hoop directeuren die zeggen, uh, wij gaan dat doen... maar uh, wij willen niet in een soort opsporingsrol terechtkomen. Maar... En wij willen ook uitgaan van vertrouwen... We hebben jaren een uh, vertrouwensrelatie met leerlingen. Uh, en dat is een zorg. Die zorg begrijp ik. En tegelijkertijd zeg ik ook, uh, denk eraan. Het gaat om een heel groot goed. En dat is het examen hmm. in Nederland. Ja. Uh, je, je kunt krijgen dat op scholen nu al, dat is misschien zelfs al wel gebeurd... dat, dat andere leerlingen zeggen, van, nou, ik weet dat Pietje uh, dat gedaan heeft. Terwijl Pietje zelf niet naar voren treedt En dat misschien wel melden bij de directeur. Wat doet hij dan in zo'n geval? Als dat op basis echt van een feit is... als hij bijvoorbeeld weet dat hij een examen heeft gekocht... Als hij ziet dat hij gebruik gemaakt heeft van internet, dan moet je dat melden. Maar dat moet je nu ook. Een misdrijf, iets wat eh, niet door de beugel kan, moet je melden. Wat je niet moet, en dat is dus de zorg ook van een heel aantal eh, docenten en schoolleiders... dat een jongen die nu ineens goed scoort, dat je die verdacht maakt. Mm. Dat moeten we niet willen. Nee. Het LAX, de, de club van, uh, van leerlingen, die zegt, uh, ja, we raden om je, om je te melden. Um, maar ja, je kunt je ook afvragen of dat altijd wel zo slim is. Je kunt ook gokken dat het, uh, dat het niet opgemerkt wordt. Dan heb je toch mooie diploma. Ja, dat is natuurlijk aan de leerling. Kijk, het zijn uh, jongeren hè, die 16, 17, 18 jaar zijn... die soms uh, overmoedig uh, iets doen. Uh, die soms niet goed nadenken bij wat ze doen. Dat hoort ook bij de relatie uh, met school. En je moet ook een fout kunnen herstellen. Dat is het mooie van deze regeling... Uh, als je dat niet doet en je wordt gepakt... Ja, dan weet je dat de maatregelen ernstiger zijn. Hmm. En natuurlijk zullen leerlingen misschien afwegingen maken... maar ik hoop dat die leerlingen er tot in kunnen komen en zeggen... van ja, dit moet ik nu nou, doen. Weet u wel of leerlingen zich hebben gemeld? Nee, ik heb daar niets van gehoord en misschien moet het ook maar zo blijven... want dat hoort natuurlijk denk ik ook tot de bescherming van hmm. de privacy van leerlingen. Eh, stel nou dat iemand toch ervoor kiest om dat niet te doen... en het, het komt over twee of drie jaar uit. Wat dan? Wordt dan alsnog zijn examen ingepakt eigenlijk? In uh, dan kan het examen alsnog ingetrokken worden. Uh, het is dan niet zo eenvoudig meer om die leerling op te sporen... Dat is ook de reden dat uh, in sommige regio's ze gezegd hebben... laten we de diplomering wat later doen... zodat we in ieder geval die vrijdag afwachten. Mm. En uh, SP-Kamerlid Erik Smaling uh, die vindt, uh, die vindt het niet slim... dat de strafbaarstelling ook geldt voor inkeerders. Uh, hij zegt van iemand die zich dan meldt... Nou, dan moet je ook met, niet meer met justitie dan aan gaan rommelen. Nee, dat vind ik ook wel een lastig punt. Kijk, in de schoolsituatie zouden wij dat ook niet doen. He, dan een leerling die uiteindelijk toegeeft dat hij iets niet juist heeft gedaan. Daarvan zeggen we, oké, okay, je hebt je gemeld, zand erover, je mag weer opnieuw beginnen. Omdat het hier in sommige gevallen ook echt kan gaan... om iets wat ja, ook door justitie veroordeeld wordt. Ja, kijk, fraude moet je gewoon melden bij de politie. Ja. En dat is natuurlijk het lastige van deze situatie. Uh, Zo'n rector die echt fraude vaststelt... Moet dat melden. Ja. Maar ik ben wel met u eens dat dat nu net weer wat anders is... dan echt de schoolsituatie. En dat vinden natuurlijk een heel aantal docenten... en schoolleiders ook best lastig. Ja. Er zijn ook nog mensen inderdaad, die, die zeggen van... die hebben het gevoel dat ze het heel slecht hebben gemaakt. Die zeggen, nou, ik, ik zeg maar dat ik fraude heb gepleegd, dan kan ik het nog een keer overdoen, bijvoorbeeld. Ja, dan neem je ook wel een enorm risico. Want bovendien, hè, je moet ook een verklaring ondertekenen. Vergeet niet ja, dat je dan jezelf ten onrechte neerzet... Ja, als ik het een beetje groot zeg als een kleine crimineel. Dat zou je leerlingen toch in alle toonaarden moeten afraden ja, ja, dat ja. ze dat doen. Nou, nou hebben we tegenwoordig allerlei technische hulpmiddelen. En uh, daar hebben we allemaal heel veel voordeel van. Uh, WhatsApp bijvoorbeeld. Je kunt in zo'n groepje zitten. Uh, je kunt het eventueel doorgestuurd hebben gekregen... en toch het hele examen op eigen kracht hebben gemaakt. Dan kan het dus ergens zijn dat er een link ligt... dat, dat jij uh, dat appje ook hebt gekregen. Maar je hebt het, je hebt het helemaal niet ingezien. Wat hey. doen we daarmee met die mensen? Ik denk dat er wel een uh, duidelijk verschil is tussen een leerling... die bijvoorbeeld een examen koopt... die uh, een uh, USB-stick aangereikt krijgt en bij verteld wordt... hier staat het examen voor volgende week op. Dat zijn hele duidelijke gevallen. Zo'n leerling weet precies dat hij iets fout heeft gedaan. En die gevallen waarbij een leerling dat niet weet... Dat zullen hele enkele gevallen zijn en die leerlingen hoeven zich ook niet uh, ongerust te maken. Ja. Iemand op onze website zegt van een heksejacht door de politie lijkt me geen sprake. Anders is het met de reacties van medeleerlingen die gedueerd zijn door de daders. Uh, er is gevraagd om extra oplettend te zijn, want er worden agressieve reacties verwacht. Lijkt me ook geen heksejacht, maar wel een afrekening, zegt deze meneer of mevrouw. Bent u daar bang voor? Dat, wat ik net ook zei, dat mensen elkaar gaan aangeven of dat soort... Zeker, en dat, daarom vraagt het ook wel veel van uh, de directeur, de rector... Hè? Voorkomen dat dat gebeurt. Ja, je merkt ook wel, ik heb ook al met jongeren gesproken, die natuurlijk ook heel erg boos zijn. Wat dacht u van de leerlingen op die wat doen school die het helemaal correct hebben gedaan? En die nu een hele wow. examen over... die zijn terecht heel erg boos op hun medeleerlingen. Ja. Denkt u dat de politie alle betrokkenen kan achterhalen? Dat kan toch bijna niet? Nou, men kan in het kader van die digitale recherche een hele hoop. Uh, ik heb daar ook de afgelopen dagen wat meer over gehoord en gelezen. En dan ben ik verbaasd wat de recherche uit een computer kan halen. Dus in die zin zijn leerlingen gewaarschuwd. Nou, de rector van Iben Galdoen zat gisteravond bij Knevelaar van de Brink aan tafel... en die zei, ja, de focus is nu op ons en nou goed, hij praat ook helemaal niks goed... het was natuurlijk niet goed wat daar gebeurd is in die school... maar hij zegt eigenlijk, elke school fraudeert wel. Wat vond hij nee, daar daar geloof ik niks van. Als ik kijk naar 60, 70 jaar centraal examen... Dit is nog nooit eerder vertoond. Er zijn wel eens uh, fouten gemaakt. Een docent die bijvoorbeeld het examengeschiedenis uitdeelde... en toen na vijf minuten de leerlingen zeiden... meneer, uh, volgens mij verwacht waardereskunde. Nou, dat is een heel gedoe geweest. Uh -huh. Maar net zoals toen met Frans is dat ingenomen. En moesten ze een paar dagen later examen doen. Er zijn een keer uh, problemen geweest met Antillen. Toen het examen uh, doorgezijnd uh, is, misschien herinnert u zich dat nog... ik heb verder nog nooit gehoord dat enveloppen... Opengemaakt zijn, dat zegels verbroken zijn. Want dat geldt natuurlijk allemaal. Hè? In 24 gevallen ja. moet een zegel opengebroken zijn. Ik herinner me nog uit mijn tijd, dat ik in school werkte. Ja, daar maakte je een hele. Opvoering van je ging met twee docenten de gymzaal in. en je liet de leerlingen die verzegelde envelop zien. en dan mocht een leerling naar voren komen. Die... van het wat jaar. Precies, dat was een echt een prachtig <laughs> gebeuren. Die leerling scheurde met één beweging dat zegelstuk. Ja. En dat gaat heel zorgvuldig. Ja, Ik dat... heb nog nooit gehoord dat daar nee. iets mis is. Nou ja, hij doelde ook een beetje op, op dat het op een gegeven moment moet dat nagekeken worden. en dan, dan zit een docent dat te doen natuurlijk. met een later iemand die gewoon van buiten afkomt en daar ook nog eens een keer naar kijkt. Maar dat daar in dat proces nog wel eens wordt schip het zo van, nou ja, hij was eigenlijk het seizoen, het, het jaren was hij eigenlijk heel goed bezig, net dat halve puntje dat, nou ja, we schuiven het maar de goede kant op. Ik denk Zeker, dat... en dat is ook te begrijpen, want zo'n docent kent zo'n leerling. Maar dat is, 5, vrouwde, dat is geen vrouwen, vindt u? Nou, bovendien, we hebben een tweede corrector. Ja. En stel dat de eerste, en dat is de eigen docent... een te hoog cijfer geeft, dan gaat een tweede correcte dat corrigeren. Dan praten ze er samen over, soms wordt er gemiddeld. Maar dat hebben wij ingebouwd, die veiligheid is ingebouwd. Nou, um, nog even over die school zelf, waar, waar het allemaal om gaat, de spil. Um, ja, er zijn, de wethouder zegt, ja, die school moet eigenlijk dicht. Wat vindt u als, als voorzitter van de VO-raad? Nou, daar hebben we ook hele heldere afspraken over. Wanneer mag de minister een school sluiten? Wanneer kan de inspectie een licentie intrekken... Er is wel een verschil tussen een school sluiten. Want dan dupeer je echte leerlingen. We weten allemaal hoe belangrijk een school voor leerlingen is. Hè. Je schooltijd is een heel belangrijke periode uit je leven. Uh, een licentie inhouden betekent dat de school wel kan doordraaien. Maar dat ze alleen geen examens mogen afnemen. En ik denk dat het aan de inspectie is en uh, ja, de staatssecretaris om te bezien... Hè, wat hier nu de meest passende maatregelen is. Ja. Maar beide... Ik begrijp dat u er niet echt een uitspraak over doet. Nee, nee ik, ik het sluiten van de school, dat weten we allemaal. Dat is ook voor leerlingen eh, ja. desastreus. En eh, ja, ook hier moeten we weer bedenken. U vindt niet dat hier voldoende feiten zijn om nu al te zeggen: van nou, dat moet gewoon de eerste, maar eens dat onderzoek afwachten. Precies, ja, nee. nee dat kan okay. ik nu nog niet zeggen. Duidelijk. Meneer Slachter, u blijft met ons meeluisteren. Want we gaan naar onze luisteraars kijken. wat die allemaal vinden van de maatregelen die gisteren zijn afgekondigd. Sjoerd Slachterijs, voorzitter van de VO-raad. Het is goed dat scholen mogelijke examenfraudeurs moeten aangeven bij de inspectie. Uh, bent u het eens of oneens, laat het vooral weten. Tot nu toe op de site ruim 800 mensen gestemd. 95% is het eens met de stelling, 5% oneens. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag, met Schoenmakers uit Nieuwkoop. Ik ben het uh, eens met uh, de stelling. Ik vind dat het uh, eigenlijk niet meer dan logisch is dat er aangifte wordt gedaan. Hoewel het uh, dan uh, justitieel gezien eigenlijk in eerste instantie een zaak is tussen de school en de leerling. Dus wat dat betreft het, moet je dat een beetje binnenkamers zien, denk ik. Ja, maar dat, u, u, dat u, hoorde net, u hoorde net meneer Slachter even een uitzondering maken hè, op die stelling. Want hij zegt eigenlijk van, ja eigenlijk is dat nu al zo, dus dat gebeurt ook wel. Ja. Maar het gaat er nu ook even om. Gaan uh, docenten en, en, en directeuren van scholen echt op zoek naar die fraude? Uh, het lijkt me dat docenten en uh, hoe heet het, directeuren dat waarschijnlijk wel zullen doen. Want hoe meer er boven tafel komt, hoe, uh, zorg, uh, hoe meer ze voor zichzelf kunnen zeggen van nou, uh, wij hebben er alles aan gedaan. Ja, duidelijk. Dank u wel. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. goedemiddag, Goossensen. Ik, uh, ik ben het in grote lijnen eens met het verhaal van de heer Slachter. Uh, de schooldirecteuren die hebben de verantwoordelijkheid... ...voor de gang van de zaken... ...en die eh, delegeren dat vaak... ...aan een conrector ...en die neemt die taak over... ...en eh, het verwijzen... ...naar aangifte... ...bij de inspectie... ...is onmogelijk. Tientallen jaren geleden... ...is de inspectie... ...gereduceerd... ...tot een veel geringer... ...aantal mensen... ...maar de verantwoordelijkheid... Die uh, blijft bij de schooldirectie. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stampert goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met Tromp. bij Tromp. Ik heb echt een probleem met wat hier gebeurt. Want wat er gebeurt is dat die school, die willens en wetens... want je gaat mij niet vertellen dat die directie van niks weet. Het bestaat niet dat 24 schilden verbroken zijn... en dat ze van tevoren niks gemeld hebben aan de inspectie. Nou, dus heb, ik... Hebt u die directeur gisteren op tv gezien of niet? nee heb ik niet gezien. Nou, hij kwam, vond, vond ik redelijk uh, eerlijk en oprecht over, en uh, hij is totaal verbaasd hoe dit heeft gekund en hij heeft ook helemaal uh, uitgelegd hoe hij dat heeft aangetroffen. luister, uh, hij hij, is, hij, is daar niet, hij was zelf bij de inspectie, hij is daar neergezet al hele rare fratsen uithaalde. Ja. Dus ik, mij, ik vind het een hele enge gedachte wat er gebeurt... dat er mensen van aller tonen en het is, het is heel vervelend dat ik het zeggen moet... dat die straks met een papiertje gaan... en die gaan de maatschappij in... en ja. die hebben een bepaalde mentaliteit... en die mentaliteit, die douwen ze door. Nee, maar goed, we hebben dus net ook al geconstateerd... dat uh, ongeveer de meeste mensen die op die school zitten... Uh, die examens waarschijnlijk gewoon netjes gedaan hebben... die balen ook ontzettend dat uh, collega's van hun dit hebben gedaan. Dus... Dat geloof ik ook, maar die collega's... die komen, die komen wel... Kijk, want voor hetzelfde gaat, is het al de derde of de vierde keer. Ja, maar goed, dat is allemaal speculatie. Dat moet eerst maar eens uit het onderzoek blijken. En uh, iedereen daar op die school moet het examen in zoveel doen. Dus dat is dan ook nog eens een keer zo. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben ook voor uh, dat zij dat moeten melden. Ik vind het ook logisch. Kijk, als er speculatie gespeeld moet worden, staat iedereen voorop om uit te delen. Maar als er een keer minder populaire dingen gedaan moeten worden, dan trekt iedereen zijn handen ervan af. En dan wil niemand. Uh, meer uitzoeken of aangeven, dan, dan, dan is het niet leuk meer. Dan maar we... moet het iemand anders maar weer oplossen. Maar nog even, het is wel handig om de feiten toch even op een rij te hebben. De uh, feit is dat de, de directeur van die school daar in Rotterdam... onmiddellijk aangifte heeft gedaan bij de politie toen duidelijk werd... dat dat examen Frans was gestolen. Dus ja... Dat ze toen al uh, zagen komen dat ze zo ver in de shit zaten dat dat uh, helemaal de verkeerde kant uit ging. Ja. Je kunt natuurlijk niet, en ik heb dat al vaker gehoord, het is niet één examen, maar zoveel examens. Ja. Dat... Vorig jaar waren dan over score. daar ook 100% score. Er was niemand uh, gezakt ja. dat ik het goed begrepen okay. heb. maar we hebben het gisteren uitgebreid over die... Nog even, meneer. We hebben het gisteren uitgebreid over die Gaat Het gaat nu even over het vervolg daarvan. Dus de maatregelen die door de staatssecretaris zijn afgekondigd. Meneer Slachter van de VO-raad zegt hier... Ja, scholen moeten niet een, een soort verlengstuk van justitie worden... en zelf gaan opsporen. Wat, wat vindt u? Ik vind van wel. En ik vind dat, dat voor iedereen... Uh, en dat geldt niet alleen hiervoor. Dat geldt voor alle facetten... Iedereen moet meehelpen om, om te zorgen dat we ja, zo zuiver mogelijk eh, alles afleveren. Zowel in de maatschappij als op deze school. Ja. Iedereen moet meehelpen om ook te scholen zelf. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ik spreek met de heer van Rest. Ik ben het eens. Net zoals die meneer zei. Eh, eh, eh, als iemand eh, verdacht of als, eh, eh, dat constateren, moeten ze dat opgeven. Maar ik vind het een gorspe. Er wordt helemaal niet over gepraat. We hebben zo'n hype over eh, dat ons privacy ingegrepen wordt. Waar ik ook tegen ben, hè. Mm -hmm. Maar juist zo'n eh, islamitische school. Ik heb niks tegen die mensen. Dat, dat dit maar zo kan zonder dat die terroristen, jagen, zal maar zeggen, hè. Eh, ...daarachter komen, ik zou zeggen, hou die school open... ...dan kunnen die eerste jaren daar leren hoe ze het moeten doen. Ah. Want ik vind het een gosper. Maar meneer, meneer Verrezen, niet, niet iedere moslim is toch een terrorist? Nee, nee, dat dus... gaat niet om. Dat da, da, da bedoel ik juist. Eh, eh, eh, eh, Onze scholen worden ook niet gecontroleerd, dus... Eh, ...die controleren ze helemaal niet. Maar uh. een school waar het, eh, de, eh, bepaalde dingen ooit gebeurd zijn... Eh, dat moet, eh, nou. Als ik nou als, als leek zou zeggen... ik werk bij zo'n uh, stichting die, die terroristen vervolgt, dan zou ik zeggen, hé, hey, mm -hmm. uh, zou dat mijn laden niet erachter zitten? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dank u wel, Stan.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Sammy van Thouden. Dag, Sammy. Ja, ja. Uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, ik begrijp alleen één opmerking van de heer Slachter niet. Dat is waar hij zegt... dat. Uh, het gebruikelijk is dat verzegende roppers worden opengemaakt en dat het zegen wordt door de leerlingen wordt, wordt opgebouwd. Gisteren stond een artikel in de Volkskrant waaruit het tegendeel blijkt: namelijk dat de school uh, vaak een aantal dagen voor het examen. Uh, de, de verzegde envelop enveloppes openbreken. Alle andere pakketjes van ja, maakt. Ja, dat klopt, heb ik ook uh, gelezen. Ja. Maar die procedure is dus helemaal niet waterdicht als ik goed begrepen heb. Ja. Uh, dat is ook het verhaal wat trouwens, wat ik gisteren van die directeur hoorde, want daar hebben ze dat ook gedaan. Dus die, die dingen zijn opengemaakt, pakketjes gemaakt, weer uh, gesield en zo en teruggelegd. Uh, dus nou, dat gaan we zo meteen aan de afslag nog even uh, vragen. Ja, maar dat, dat, dat, dat gebeurt nou, ik begrepen. Heb. Op die school uh, die in de Volksstand stond, gebeurde het heel betrouwbaar. Hè? Maar er is helemaal geen protocol voor, dus dat kun je ook in je eentje doen als je ja. wilt. Ja, en sowieso kan je afvragen, natuurlijk, of dat nog allemaal op de ouderwetse manier moet, zoals dat nu gebeurt. Of dat je dat misschien ook uh, digitaal zou kunnen oplossen, allemaal. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Jansen uit Amsterdam. Ik ben het eens met de stelling. En wat mij ook nog. wat ik ook nog wil weten voor hoeveel geld zijn die diploma's verkocht. Want ze zijn ook nog in Brabant ja. verkocht. En dat uh, zullen ze niet voor niks gedaan hebben. Nee, dat denk ik niet. Daar ging het nee. uiteindelijk om natuurlijk. Ja, ja. ja, en daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik heb geen idee eigenlijk uh, nee. wat voor bedragen er voor zo'n examen worden neergeteld. Z zou u, want ik bedoel, die, dat is natuurlijk ook wel geopperd... Hè, om gewoon in heel Nederland die examens opnieuw te laten doen. Want je weet niet waar het allemaal terecht is gekomen, de antwoorden. Uh, nee. Dat vind ik ja, te ver gaan? Nee, dat vind ik wel erg ver gaan. Ja. En juist ook voor die leerlingen die het goed gedaan hebben. Ja. Maar ik, wil, ik ben wel benieuwd voor hoeveel geld ze het verkocht hebben. Ja. Nou, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar nee. dan, wat zou je ervoor betalen? <lacht> nou, ik niet. <lacht> ik, dat weet ik niet. Ik weet niet wat het waard is. Ja, uh, ik ook niet. Dank u wel voor het bellen. <lacht> ja. uh, we moeten snel terug naar uh, uh, Sjoerd Slachter. Hij is voorzitter van de VO-raad. Uh, wat wat vond u van de reacties eigenlijk? Ja, uit alle reacties klinkt toch door, hè, wat ik ook aangaf... er mag niet getwijfeld worden aan de kwaliteit van het diploma. Dat is denk ik, denk ik in alle reacties goed door, uh, klinkt goed door. D zo moet je ook alle maatregelen uh, bezien. En ik denk ook dat dat juist is. Uh, ook werd heel duidelijk aangegeven... de verantwoordelijkheid ligt bij de directeur, hè, die moet voor die kwaliteit ja. waken. Maar mensen zeggen en... ook van, die, die directeur zou misschien toch wel actief... met zijn uh, docenten uh, moeten kijken van waar de afwijkingen dan precies zitten. Dus dat is precies wat u eigenlijk niet wilt. En, en die meneer die zei ook van, ja, dan kun je als school toch ook laten zien. Ik heb er alles aan gedaan om aan te tonen dat hier in ieder geval alles goed is gegaan. Zeker, nee, maar dat blijft ook uh, voor mij absoluut overeind staan. De directeur moet... Uh, recht, uh, recht op kunnen zeggen: er is in mijn school niets aan de hand. Nee. En daar moet hij alles voor doen wat hij denkt dat nodig is. Maar de eerste spreker gaf ook terecht aan uh, de, ik zou zeggen, pedagogische relatie. Die sprak ook over: ja, in een school heb je ook een specifieke relatie leerling-school, leerling-docent. En dat maakt het natuurlijk ook lastig. Maar eh, ik vertrouw er eigenlijk op dat de meeste docenten en schoolleiders... ook daar op een goede manier mee om zouden gaan. En in die relatie betekent het niet dat je begint met wantrouwen. Ja. Maar no je moet wel als directeur echt met je hand op je hart kunnen zeggen... op mijn school is niks aan de hand en ik heb alles gedaan... om te zorgen dat die diploma's 100% gelden zijn. Nog, nog even over de, de hele procedure. Hè? Want uh, daar straks aan het begin uh, bij de keuzes... toen uh, zei ik van uh, de distributie van de eindexamens moet volgend jaar anders. Die stemmen gaan namelijk ook wel op... Uh, nou ja, er komt een luisteraar bij me die vraag over die verzegeling. Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Ja, kijk, die distributie gaat heel zorgvuldig. Hè? Ik gaf al aan, ze bellen. We zijn over twee uur en dan komt er zo'n gewapend busje voor. En dan gaan ze in optocht naar de kluis. Die meneer heeft wel een punt dat betreft die verzegelde enveloppen. Kijk, in sommige gevallen, bijvoorbeeld als je veel leerlingen hebt die visueel gehandicapt zijn, krijg je bijvoorbeeld grotere examens. En soms krijg je ook examens die op een specifieke een speciale manier gedrukt moeten worden. En dan moet inderdaad de enveloppen geopend worden. Maar ook dat moet altijd in aanwezigheid van minstens twee collega's ja, plaatsvinden. Ja. Dat kun je dus he, ook niet in je eentje doen. Die hele procedure uh, is dat toch allemaal niet veel te fraude gevoelig. Dan zou je dat niet op een heel andere manier moeten doen. Weet ik veel Een half uur van tevoren dat het examen begint gewoon digitaal aanbieden of, of nou ja, zoiets. Ik denk dat bij iedere aanpak uh, weer bezwaren uh, genoemd kunnen worden. He, digitaal versturen, dat betekent dat een school in een half uur... He, voor ja, misschien 200 uh, leerlingen... Uh, werk moet voldoen proberen. Dan een iPadje voor zijn neus en dan, krijg je de, dan ploppen daar de, de examenvragen. Dat, is dat zou centraal in, de toekomst, in de toekomst zou dat nog wel eens misschien de meest veilige uh, methode zijn... dat een leerling op zijn iPad examen doet, dat het ook gelijk nagekeken is. Tenzij het van de avond ervoor weer gehackt wordt of zo. <laughs> je kunt niet iets bedenken, denk ik, waar een hele slimme leerling iets van maakt. Ja. Maar echt door de bank genomen, kijk terug op jaren ja, en jaren... Ja. het centraal examen. Tot nu toe is het eigenlijk altijd heel goed gegaan. Dank dat u hier was, Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-route. U kunt blijven stemmen op www.stand.nl. Zometeen, dit is de dag met Elsbeth en Rensen. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. veel. Het is een achtbaan van gevoelens. De N-termen worden morgenochtend bekendgemaakt. Oh, dat is... U mocht niet uh, te dicht bij de koning komen, blijkbaar, op die feestelijke dag. Die wilders die moeten we even uit die commissie manoeuvreren... zodat die vooral niet in beeld komt. Wie wil bedoel je te zeggen dat dit bericht niet naar buiten had mogen komen? Wat denk jij nou? Doe even normaal, man. Alsof ik een soort staatsgevaar zou zijn... die niet in de buurt van de koning mag komen. Doe zelf normaal, ja, moet jij nu zeggen. Ja, ja, dat is de tekst. <laughs> ik heb uh, goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Meld je dus voor het eind van de week. Radio 1. Anders loop je tegen de lamp. Het nieuws...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 Ideaal voor het printen van offertes, facturen en voor het scannen van binnenkomende post. En door de betrouwbare Kyocera-technologie bespaart u ook nog eens flink op de kosten. Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Ga naar kyoceradocumentsolutions.nl en ontdek wat Kyocera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Laat een sterretje voor u op vakantie gaat altijd repareren door Carglas. Dat voorkomt een hoop vakantieleed. En bent u lid van de ANWB, dan krijgt u nu alleen bij Kaarglas, beensterreparatie of ruitvervanging gratis een fles ruiterreiniger, een microvezeldoek en vullen we uw ruitvloeistof gratis bij. Fijne vakantie. Kaarglas repareert, Kaarglas vervangt.